Avond. ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Verpleeghuizen willen eerder dan december de boosterprik. Het tempo waarin de coronabesmettingen gaan baart de verpleeghuizen grote zorgen. Want personeel en bewoners denken, daar gaan we weer, zegt de branche. Dat is natuurlijk ook het meest pijnlijke van alles. Hè? Als, als je voor vijf dagen of voor zeven dagen in je kamer moet blijven... dat is voor heel veel cliënten heel erg moeilijk. Dit zijn wel de pijnlijke dingen die weer terugkomen en dat doet veel verdriet. De verpleeghuizen willen dat de vaccins sneller bij de bewoners en het personeel terechtkomen. Minister De Jonge zei eerder dat hij in gesprek met de GGD is om te kijken... Of het eerder kan. In twee weken tijd zijn er bijna een kwart miljoen dieren gedood vanwege de vogelgriep. Vandaag moest een groot pluimveebedrijf in Lutje Gast in Groningen bijna 50.000 dieren doden. Het probleem beperkt zich niet alleen tot Nederland. Onder meer in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen, Tsjechië, België en Duitsland zijn uitbraken van de griep. Steeds meer landen stellen een ophokplicht in. Dat betekent dat de dieren niet naar buiten mogen. Vitesse-supporters jonger dan 16 jaar die gisteren aanwezig waren bij de wedstrijd tegen FC Utrecht, krijgen een gratis kaartje voor een volgende wedstrijd. Vlak na de rust gooiden Utrecht-supporters vuurwerk richting het veld en voor, vlak voor een vak van Vitesse. Tigal van 12 schrok ontzettend van de knallen. Mensen waren bang. Ik was zelf ook bang. Ik vond het eng. Uiteindelijk voelde ik me er toch niet fijn bij. Stond alles bij me op uh, scherp. En we ook toch gewoon liever naar huis gaan. Vitesse wil jonge fans toch het plezier van een voetbalwedstrijd geven. En daarom krijgen ze een nieuw kaartje. En ze zijn inmiddels 25 jaar oud, maar nog steeds mega populair. Pokémon-kaarten. De kaarten zijn nu zo gewild dat er speciale winkels voor zijn geopend. In het Groningse Oude Pekela opende vandaag de tweede Pokémon winkel van Nederland de deuren. En vooral één kaart is daar erg populair. Mijn favoriete kaart is de Charizard. Charizard. Charizard. Charizard. Charizard. Eigenlijk, voor mijn mening, vind ik het een bijzondere kaart. Kwaal, hij kan vliegen, hij kan vuur spelen. Ja, als je nog ergens zo'n kaart hebt liggen, is het slim om die af te stoffen. Ze kunnen veel geld waard zijn. Volgens de eigenaar van de winkel kan dat op lopen tot duizenden euro's. Het weer er kan wat mis ontstaan, temperatuur kan dalen tot het vriespunt. Morgen in het westen regen, in het oosten zon en een graad of twaalf. Ja, goedenavond. Mijn naam is Marcel van Kuik En Je luistert weer naar een nieuwe uitzending van Play It Loud. Mijn metalprogramma op CFM Zandvoort. Elke, avond, of elke maandagavond om 11 uur. En elke week ook weer een ander thema. En deze week is het thema de Nederlandse metal scene. Alle grote bands uit ons eigen landje komen vanavond er voorbij. Onderverdeeld in twee uren van verschillende stijlen. Het eerste uur gaan we voornamelijk gothic draaien. En het tweede uur gaan we meer underground... met death- en trash-metal bands uit ons land. Van het album Mandy Lion... Uit 1995 hoorde je als, voorprogramma, of als programma de single Strange Machines van The Gathering... wat voor deze band een doorbraak betekende. De band uit Os had met dit album zangeres Anneke van Giersbergen aangetrokken... na het vertrek van een vorige zangeres Martine van Loon van Giersbergen was geschoold en maakte de sound van de band meer toegankelijk voor het brede publiek. Hierna verscheen in 1997 het schitterende album Nighttime Birds... wat weer wat rustiger is qua stijl en meer pop georiënteerd. In de jaren daarop paste de band de stijl helemaal aan en dat was duidelijk te horen op het album Souvenirs in, 19, in 2007 kondigde Anneke van Giersbergen haar afscheid aan en focuste zij zich meer op haar nieuwe band Aqua de Anik. Sylvia Wergeland werd vanaf 2008 de nieuwe zangeres van The Gathering afkomstig uit Noorwegen. Annika van Giesberg is een actieve zangeres. En ze heeft onder andere meegezongen als gastzangeres voor Devon Townsend. Heeft ze voor een project van de Efteling Ravelijn het Openluchttheater een deel van de muziek voor haar rekening genomen. En heeft ze ook voor de Baron 1898 attractie in de Efteling uiteraard de zanglijnen van de Witte Wiever ingezongen. In 2016 begon ze een progressieve metalband genaamd Vuur met oudleden van verschillende Nederlandse bands. Waaronder Ed Warby, die voor Arian en Gorefest heeft gedrumd. Bands die vanavond ook allemaal voorbij gaan komen. We beginnen allereerst met een band opgericht... door Nederlands grootste mu muzikale genie Anthony Arjan Lucassen. Die verschillende projecten heeft of heeft gehad. Waarvan zijn eigen band toch wel de bekendste is. Ik heb het natuurlijk over Arian, opgericht in 1993. En nog altijd is hij hiermee actief. Met Transitus als uit uh, uh, 2020 als laatste wapenfeit. Arjen Lucas heeft gebruikt tijdens zijn album altijd veel nationale of internationale gastmuzikanten. En de eerder genoemde Anneke Giersbergen heeft ook bijgedragen aan een aantal albums. En de single Temple of the Cat. Ook Floor Jansen, Nederlands beste zangeres, heeft diverse malen gezongen op zijn albums. Het nummer wat ik nu ga draaien van Arion is afkomstig van het debuutalbum The Final Experiment in 1995 en is gezongen door een zanger uit ons eigen dorp. Ruud Houweling, bekend van onder andere Cloud Machine en zijn solo carrière. Ik kwam hier eigenlijk vrij laat achter. En ik vind het eigenlijk wel leuk om mijn dorpsgenoot hier in mijn programma te draaien. Dus hier komt hij zo. Het nummer heet Charm of the Seer. En ik heb het ook uh, met hem gesproken zelfs. We hebben een interviewtje gehad afgelopen week. En die komt hierna. Uh, je gaat nu lekker luisteren naar Charm of the Seer van Arian. Veel plezier. I've been lost in the valley of nightmares. I've been found in the garden of dreams. Speak thy charm. I know you are out there. Cast thy spell and silence the screams. As I poised on the edge of. valiant faces I've seen hope in desperate eyes Lead me home to familiar places Lead me back to crystalline skies As a poison the azureth life Where time disappears I bow fear to the charm of the sea Dat was Charm of the Seer van Arion. En nu had ik jullie beloofd uh, het interview te doen, maar nu <laughs> doet mijn opname het niet. Dat is even balen. Dus dat houdt dat even op, ben ik bang. En het gaat hier ook even niet goed met de techniek. Wacht even hoor. En we gaan maar even over naar een nummertje van onze volgende band uit Nederland. Uh, met zangeres Floor Janssen in dit geval. En zij hebben uh, een eerste band gehad. After Forever uiteraard. En die is opgericht in 1995 in het Limburgse plaatsje Reuver. En ze hebben een grote hit gehad. Energize Me. Ik moet eventjes de techniek... Hij uh, wil even niet. Kom op. Uh, we gaan even verder. Sorry. Uh, ze hebben... Een hit gaat Energize Me, afkomstig van het album After Forever uit 2007. En dat is het beste verkochte album van de band. En kwam binnen op nummer 6 in het album Top 100. En de band bestaat helaas sinds 2009 niet meer. En Mark Jansen uh, was de oprichter. En die is helaas uh, door creatieve meningsverschillen uh, uit de band gestapt. En heeft een gothic band opgericht met uh, Simone de Simons. Even een andere serie proberen. Wacht even. <clears> Hij <throat> wil even niet. Dat is even baal. En Simone Simons uh, is daar de zangeres van dus. Flo startte haar nieuwe project. Uh, genaamd Revamp. En die horen wij aan het einde van deze uitzending ook nog een keer voorbij komen. Maar eerst nog even After Forever. Met Energize Me. Energize me with the simple time. Autumn met de co van het album Summer's End. Nou, baal ik natuurlijk als een stekker doordat mijn interview het niet doet. Oh, wat is dit jammer zeg. Ik had zo graag het interview wat ik had gehad met Ruud Houweling uh, willen draaien... maar de cd deed het dus niet. Uh, waar ik vanaf speel natuurlijk. Dat is heel erg jammer. Maar goed, je hoorde dus net Autumn... en deze band is opgericht in hetzelfde jaar als After Forever... De band komt uit Friesland en bracht in 2002 hun debuutalbum When Lust Evokes the Curse uit. De band heeft onder andere met The Gathering in Europa getoerd en op festivals gestaan als Wekkende Open Air, Waldrock, Summer Breeze, Dynamo Open Air, Fields of Rock en Graspop Metal Meeting. Hun muziek kan tegenwoordig het best omgeschreven worden als alternatieve rock, maar voorheen maakten ze gothic Metal zoals jullie zo uh, hoorden op dit nummer. Uh, we gaan door naar een grootheid... op het gebied van gothic metal of gothic rock. De uh, band Within Temptation ga ik nu draaien. Opgericht door Sharon de Nadel. Uh, is opgericht in 1996... door deze zangeres en gitarist Robert Westerholt. De band begon ooit... in een formatie genaamd The Circle... en werd later veranderd naar de Portal... toen Sharon de Nadel bij de band kwam. Het logo van de band was toen al ontworpen... maar nog voor de uh, eerste nummers uitgebracht werden... <coughs> werd de naam van de band toch veranderd naar Within Temptation. Met Enter and the Dance als de eerste twee albumreleases... waren ze erg populair in de underground scene. De band had zelfs grunts in de nummers... maar die verdwenen naarmate de band meer aan populariteit won. Met Mother Earth uit 2000 waren de grunts al niet meer te horen... en brak de band door met de single Ice Queen... en de gelijknamige single Mother Earth... Fans van het eerste uur haakten wel af... en waren niet blij met het nieuwe geluid van de band. Ik hoorde ook liever hun oude werk, maar het is niet anders. Het nieuwe het nummer wat ik, net wat ik nu ga draaien komt af, is afkomstig van het album... The Silent Force uit 2004. Uh, hier waren de harde gitaren al uh, bijna verdwenen... en richtten ze zich meer op het grote publiek. Ik ga draaien Angel. My memory is getting Ja, je hoorde een ander project van Arjen Lucassen, genaamd Ambien. En de zangeres was destijds slechts 14 jaar jong genaamd Astrid van der Veen. En het nummer wat je hoorde was Cold Metal. Een lekker lang nummer die ik eventjes uh, erin geknald heb... omdat het idee eigenlijk was een korte nummer te draaien. Maar ja, we moeten de tijd nu opvullen... nu uh, het interview helaas niet werkte. Uh, vandaar uh, dat nummer dus. Uh, erg lekker nummer. Uh, het is ook uh, gothic metal... en een beetje beïnvloed door uh, de muziekstijl Ambient. En uiteraard hoor je ook uh, ja, de typerende gitaren... van uh, Arjen Lucas erin uh, voorkomen. Een heerlijk... Uh, Plaat. Uh, verderop in de uitzending hoor je natuurlijk nog veel meer van deze uh, genie. Maar nu eerst een, een andere lekkere gothic band. Uh, het enige um, nummer wat ik eigenlijk uh, heel erg lekker vind uh, live tijdens de concerten van deze band... is uh, The Gathering van de band Delaine. En opgericht in 2002 door de toetsenist Martijn Westerholt van With Temptation Tentation... nadat hij een jaar eerder opstapte omdat hij de ziekte van vijver had. De band begon als project waar Martijn allerlei gastmuzikanten voor uitnodigde. En daarmee werd het debuutalbum Lucidity opgenomen. Ook waar dit nummer op staat, wat ik zo ga draaien. Ook zangeres Charlotte Wessels was toen al van de partij... en zij werd uiteindelijk vast aangenomen. Andere gastmuzikanten waren Marco Itala van Nightwish... Ad Slider van Epica, Liv Christine van Leaves Eyes... Sharon de weer van Widham Temptation, George Oosthoek en Guus Eikens. Beide van de vroegere band Orphanage. En niet te vergeten Arjen van Wezenbeek van God Dethroned en Epica. Later werd de band om live optredens te kunnen doen... opgevuld met vaste muzikanten... And here, here comes he, dus, the gathering. The song that Angel Is die lekker of niet? The Gathering van Delane. Ja, dat was zeker een lekkere plaat. Van het debuutalbum Lucidity. En we gaan zo door naar een volgende band van onze genie Arjen Lucassen, Genaamd Star One. En van dit album, van deze band trouwens, moet ik even zeggen. Het is een progressieve metal project van de genie. En hij, hij heeft ook een supergroep genoemd. Heeft hij muzikanten, onder andere Sir Russell Allen, Dan Swanö. Florian Janssen, Damien Wilson en Ed Barbie uh, in uh, uitgenodigd. De albumtitel en nummers zijn vooral gebaseerd op oude science-fiction films en series... maar vooral post-apocalyptische films. Hierna bracht hij nog een solo losstaand conceptalbum uit in 2012... getiteld Lost in the New Real. ...waar acteur het gehouder op te horen is als de Voiceover. Een heerlijk album naar mijn mening, maar eigenlijk wat uh, Arjan Lucas uitbrengt is dus natuurlijk uh, meestelijk. Uh, onlangs releasde hij zelfs een audioclip van een nieuw Star One-nummer... ...genaamd Lost Children of the Universe. En ook die klonk na een eerste luisterbeurt hier heerlijk. Tien minuten lang episch verteld science-fiction verhaal. En zo direct komt dus een nummer van zijn debuutalbum Space Metal. En daarna kom ik terug met een laatste blokje metal van het eerste uur. Hierna... Hype Moon van Star One. U luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Zet your control, bedoelde ik eigenlijk... Set your controls, ik zei het verkeerd net, uh, van het album Space Metalite 2002, uh, heerlijk nummer. Sowieso alles wat uh, deze man uitbrengt is geweldig, ik... Uh ik kan er niet genoeg uh, goeds over zeggen. Het is alleen maar geweldig. Ook uh, Transitors, het laatste album wat ik uh, binnengekregen heb in mijn collectie, ook heerlijk. Zeker een luisterbeurt waard. Uh, we gaan uh, nog één uh, blokje metal doen voor het einde van het eerste uur. En ook weer een project komt langs van onze grote held, uh, Arjan Lucassen. Maar eerst een band. Opgericht in 2002 door Manda Ophuis en Hendrik Jan de Jong. Dan heb ik het over de band Nemesis. Heeft iemand er ooit van gehoord? Ja, het is niet zo'n hele grote naam. Maar zeker wel heel erg lekkere muziek. Uh, de eerstgenoemde zangeres. Uh, Manda Ophuis, uh, Ophuis was de zangeres van de band. En is in 2016 opgestapt. heeft plaatsgemaakt voor de zangeres Sanne Milo. De band stond gedurende de hele Decipher Tour in 2003 van After Forever in hun voorprogramma. In 2004. Hier kwam hun debuutalbum Mena uit, of Mana, hoe je het ook maar spreken. Ook het eerste album wat ik van ze kocht en een kennismaking met hun muziek. Inmiddels bezit ik al een groot aantal albums van de band en een lekker singeltje. Wat ik nu ga draaien van ze is van het album In Control uit 2007. Een nummertje No More. Daarna ga je dus nog het laatste project van de genie Lucas te horen... Die inmiddels ook geen onderdeel meer is van de band. En dan in het tweede uur ga je nog meer metal muziek horen... maar dan de underground in dit geval. Dan heb ik het over de death and the black metal. Dus mensen die er niet van houden, gaan lekker slapen... en anders blijf luisteren als je daar wel van houdt. Dus nu eerst in Control van Nemesis. I We'll